Maar voor deze morgen, heb ik er maar boven gezet, door Yahweh gezalfd. Het woord zalf heeft natuurlijk al een hoop inhoud, maar uiteindelijk worden we door Yahweh gezalfd. Maar wat staat er door Yahweh? Gezalfd tot koning. Dus afhankelijk van de zalving die Yahweh geeft door zijn profeet. De een wordt tot koning gezalfd, de ander tot priester. Er zijn verschillende bedieningen binnen de gemeente van God om uiteindelijk het volk te leiden... tot het doel waartoe God het geroepen heeft. Dus door Yahweh gezalfd tot koning... ik denk dat is een mooi punt om de zaak op te pakken... waar we gestopt zijn precies een maand geleden... op Nieuwe Maan. De laatste teksten die we toen genoemd hebben... zijn de volgende. 1 Koning, 21, vers 25, daar stond geschreven... Nooit is er iemand geweest... ...die zich zo verkocht heeft als Agap. Dat zal over jou gezegd worden. Tot er in plaats van Agap Wim staat... ...of Piet, Kees, Marie, Jannie, wie dan ook. Nooit is er iemand geweest die zich zo verkocht heeft als Agap... ...om te doen wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Want Yahweh bepaalt wat kwaad is en wat goed is. En als we hem echt hebben leren kennen dan hebben we alleen maar een intens verlangen om te doen wat hij wil dat we doen. Het zou heerlijk zijn, je zou nooit meer ruzie en problemen hebben... als we allemaal het goede zouden doen. Nou, Agap, die heeft zich zo verkocht om kwaad te doen wat in de ogen van de Heer is... en waartoe dan nog zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet. Dat is geen excuus, hè. Als je met een vrouw getrouwd bent en zeg zei, ja, het is toch maar haar schuld. Het begon al bij Adam. We hebben dezelfde problemen. Of we man zijn of vrouw. We hebben verschillende posities. Maar het is een zeker van God dat de mannen een vrouw gekregen hebben. Mijn vader die zei vroeger altijd. De vrouw is aan de man gegeven ten? hulp. U weet het wel hè? Amen. Maar hij zegt, vertel mij nou maar wie meer is. Degene die hulp geeft of die hulp nodig heeft. En zo was hij altijd bezig hè, met, met dingen te zeggen... Dat het niet zomaar klaar was als je de waarheid zei. Nee, er zat altijd iets achter. Ik vind het een zegen tot ik dat heb geleerd. Het is toch wel wonderlijk dat ik niet met een Isabel ben getrouwd. Want hoeveel mannen kunnen weerstand geven aan manipulatie, aan controle, aan stiekemses... aan uh, dat tegen jou zeggen met het doel tot dat daar gebeurt, ten nutte van jezelf. Het is ene wereld van manipulatie als je met iemand te maken heeft... die alleen maar vervuld is van zijn eigen... Zin, zijn eigen ik. Zijn, de, de Izebel geest. Zijn denken verziekt is om maar dat te zeggen tegen die, die en die. Opdat je dat gaat verkrijgen wat je wil. Op je eigen ik gericht is. Nou die Izebel, dat is een vrouwtje. Maar goed, hij neemt er ook op een speciale manier. Wordt afscheid van genomen van Izebel. Dat zal de laatste sheet zijn voor uh, deze prediking. Dus het kwaad in de ogen van Yahweh Waartoe Izebel die Agab heeft aangezet. Er staat er in 1 Koningin 22 over die Micha... waar we het toen hadden. Micha die zei daarom... hoor het woord van Yahweh. Ik zag Yahweh op zijn troon. Die profeet Micha. Hij is in de geest. Hij heeft een visioen. En hij ziet... Yahweh op zijn troon zitten... Terwijl het ganse Heer des hemels aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand stond. Wat is dit Heer des hemels? De Engels. De Engelen legens. Miljoenen Engelen. Waar waren de Engelen ook weer voor? Het zijn? Dienende geesten. Die worden? Uitgezonden ten? Dienste van hen die. ...het heilwerven. Als ze op een andere manier moeten komen... ...maar dat doet God ook... ...Hij stuurt zijn engel ook om verderf te brengen. Dus engelen zijn geschapen wezens... ...die door God ingezet worden... ...of uitgestuurd worden... ...om dingen te doen die God wil. En hij handelt altijd in overeenstemming met zijn Torah. Moet er een zegen gebracht worden... ...echt waar, de Heer zendt een engel naar je toe... ...om de zegen te brengen die hij beloofd heeft... Maar er zijn ook momenten dat God zijn engel stuurt om verderf te brengen. Dan heb je het ook verdiend... ...naar aanleiding van de dingen die je gedaan hebt. God is rechtvaardig... ...in al zijn weg en werk. Amen. We gaan met die 1 koningen 22 beginnen. Vers 20. Jawe die zei... ...wie zal Ahab verleiden? Tegen wie zei hij dat? Tegen die engelenschaar... ...die links en rechts van zijn troon staan in de hemel... Ja, wij zeggen dus tegen die engelenschaar in de hemel: wie zal Agap verleiden? Dat is heftig. Als God gaat vragen aan de engelen: wie van jullie gaat Agap verleiden? Dan moet je het toch wel bond gemaakt hebben in je leven, hè? Want God gaat niet zomaar iets uitzenden om iemand te verleiden. Dat heeft een doel. Kijk, beproefd worden we allemaal. God die zegt wel, hij zal niemand in verzoeking brengen. Maar God die beproeft je wel. Dus je kan voor dingen in je leven komen te staan waarvan je weet, nee dit moet ik niet doen. Maar je staat te denken en om je heen te kijken of niemand kijkt om het wel te doen. Dat heeft u misschien niet, maar dat zit, uh, in veel mensen zit dat. Maar God aanschouwt ons hoe we handelen. Eigenlijk zijn de verzoekingen in ons leven beproevingen... Of we al sterk staan in het geloof. In de woorden die God tot ons gesproken heeft. Nou, dat werkt eigenlijk overal. Abba Yahweh die zegt tot die engelenschaar. Wie zal Agap verleiden? Zodat hij optrekt en sneuvelt te ramelt in Gilead. Dus God heeft een doel: om Agap ten dode ten val te brengen. En dat heeft te maken met zijn intense, goddeloze leven, wat hij leidt. Alleen aan het feit dat hij in Izebel trouwt... is al godslaster. De dochter van een priester. Als je weet hoe je... Hè, moet je de geschiedenis van Izebel nakijken... waar die vandaan komt uit Tyrus. Dan zeg je, ach, hoe is het mogelijk dat zo'n koning dat toch doet. Hè? Nou, die engelen schaarden. een zei dit. En de ander die zei dat. Ze hadden ideeën op idee... hoe ze eigenlijk die aangap zouden pakken. Want daar komt het toch op neer. Toen trad er een geest. Hé, een geest? Wat is een geest? Dat is een engel, want engelen zijn gedienstige geesten, die worden uitgezonden ten dienste van hen die het eeuwig heil beerven. Toen trad er een geest naar voren, stelde zich voor Yahweh en zei, Abba Yahweh, ik zal hem verleiden. En vader gaat gewoon een gesprek met hem man. zo simpel is het. En Abba Yahweh vroeg aan hem, waarmee zult gij hem verleiden? Hij antwoordt: Ik zal heen gaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Ja, dat is heftig. Hè. Een goede engel, hè? Een dienstknecht van God. Hij zegt: Vader, ik zal daar ingaan in die 400 profeten van. En ik ga daar een leugentong van maken. Ik ga het zorgen dat die 400 man. Enfin, nou, we hebben natuurlijk vorige keer dat stukje al behandeld over die leugengeest. Maar het is toch wel heftig dat je dit gaat horen van een engel. Hè? Ik zal heen gaan, een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Van die 400 mannen die eigenlijk Agap altijd maar naar zijn mond praten. Dat waren al foute mannen. Dat waren al foute mannen. Oh, toen zei Yahweh, gij moet hem verleiden. Gij moet hun verleiden en gij zult er ook toe in staat zijn. En nog een keer, ga heen en doe het. Alsof hij aan vader een idee heeft gebracht. Vader, ik heb de oplossing, we sturen naar legerprofeet in al die 400 profeten daar zo. Dat wordt lachen. Weet u toevallig nog wat die 400 profeten hadden gezegd tegen Sal? De preek van een maand geleden. Trek maar op met je leger. Gaat de vijand mij verslaan, je zal ze in de pan hakken aagap. Maar ja, daar liep een profeet rond daar, profeet Micha. Daar zegt aangap van, die man die hebt nooit nog goeds over mij te zeggen. Als ik kon praten, zegt diezelfde tegen me. Hij zegt, mag die gozer niet. Nu dan, zie. Yahweh heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u. En Yahweh heeft onheil over u besloten. Daar sta je als profeet. Er staat in Thessalonicense, ik denk ik zal het toch even bijhalen. 2 Thessalonicense, 2, vers 11, het volgende. Daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven. Hey, we hebben het gewoon over een brief van Paulus. Hè? Paulus is echt niet uh, achterlijk. Hè? Hij praat over een onderwerp en hij zegt in de gemeente die Messias beleidend is... Daarom zet God hun een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, toch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Zoals de engelen worden uitgezonden naar Agap, worden er ook engelen uitgezonden naar u en naar mij. Als we een hartsgesteldheid hebben die naar ongerechtigheid neigt en handelt... Je kan wel voor de hele burgerwacht een lieve aardige man of vrouw zijn. Maar als het donker wordt, volledig in ongerechtigheid storten. En daarin je zinnen halen. Maar onze God weet alles. Er komt een moment, dan zal die zijn engel uitzenden. Op dezelfde wijze als hij dat doet met aagap. Je zal beslissingen gaan nemen op grond van je ongerechtig handelen. En dan staat het dit. Omdat... Allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in ongerechtigheid. God die stelt je echt een beproeving voor je neus. Of je het leuk vindt of niet. Maar hij beproeft je. Hij zorgt niet voor de verzoeking. Want de verzoeking komt voort uit ons zondige natuur. Om onze begeerte. En wij begeren dingen, maar voor God zegt die zou je niet begeren, maar begeer nou het goede. Dus de wortel van het kwaad zit bij ons. Dat komt niet omdat er een duivel is in ons die zegt, oh dat doe ik wel even voor je en ik neem je in de maling. Nee, onze zonde natuur die in ons is, heeft een begeerte waarvan we weten dat is niet goed. En helaas hebben we veel dingen gedaan waarvan we wisten dat het niet goed was. Dus die zonde macht zit in ons. Moet je goed onthouden. De zonde macht is in ons. We zijn met elkaar Romein aan het lezen geweest. We zitten nu in Galaten met de woensdagavond. Daar heeft Paulus het voortdurend over zonde. In enkelvoud. Zonde. Maar het zit in ons. Daarom worden we ook begraven door de doop. In de dood. Weet u nog wel? Dan leggen we die oude natuur af in het graf. En dan staan we op in een nieuw leven. Halleluja. Nu heb ik geen zonde meer. Oh, wacht even. We hebben nog steeds hetzelfde feest. Dezelfde ziel. Maar door het geloof hebben we hem begraven. Om hem begraven te laten. We hebben een keuze gemaakt. Maar onze doop is een verbeelding van onze dood in de toekomst. En de opstanding die we dan doen in Yeshua Messias in het nieuwe koninkrijk. Dat zijn de symbolen. Nu dan zegt hij, Yahweh heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van jou, die 400 man. En Yahweh heeft onheil over je besloten. Nou, dat gaat hard. Toen komt een zekere Sitkia, de zoon van Kainara, toe. En die slaat Micha op zijn bakkes. Die kon dat niet verdragen. Hij vond die Micha zo'n irritant mannetje. Terwijl de 400 profeten zeggen, we gaan die vijand pakken en we gaan ze verslaan. Komt die Micha eraan aanzetten en die zegt het anders. En Agap had al gezegd, ik mag die Micha helemaal niet. Hij profiteert alleen maar kwaad over mij. Nou, deze beste meneer Sitkia, die slaat Micha op zijn kinderbak. En hij zegt, hoe zou de geest van Yahweh van mij geweken zijn? Om tot u te spreken. Dat waren de mannen van aanzien. Dat was pijnlijk hoor. Dat was pijnlijk. Dus let op, als je op de huidige profeten zegt wat God zegt in de Torah 1, 2, 3. Dan zijn ze geneigd om ook jou op je kinderbak te slaan. Gewoon zeggen wat God in zijn Torah zegt, dat neemt andere mensen waarschijnlijk de gelegenheid. Nou ga ik een klappen geven. Micha die zei, dat zult gij zien op die dag waarop gij van kamer tot kamer zult gaan om je te verbergen. Micha die gaat helemaal geen antwoord geven op zo'n dwaas opmerking. Nou zit hij, dat zou je wel zien. Hij zegt, als het niet gebeurt wat ik gezegd heb, heeft God door mij niet gesproken. Amen? Want wat een profeet zegt moet ook uitkomen. nou, zegt hij, nou zegt hij, wat ik gezegd heb, als het niet uitkomt, dan heeft God door mij niet gesproken. Toen zei de koning van Israël, neem Micha, breng hem weg naar Amon. De overste van de stad naar de prins Joas en zegt, zo zegt de koning, zet deze in de gevangenis. Geef hem water en brood der verdrukking totdat ik behouden thuis kom. Dus Agab die had een heel ander idee. Hij zegt, ik ga knokken met mijn leger en ik kom dadelijk als overwinnaar terug. Dit is een gevaarlijke uitdrukking voor iemand die in goddeloosheid wandelt. En een intens goddeloze vrouw eh, trouwt die totaal niet leeft naar de geboden van God... die kan niet anders dan dit zeggen. Dit zit in zijn buik. In zijn zondige natuur. In zijn verlangen om te handelen zoals hij wil. Wij moeten de les eruit leren om nooit te worden als agap Totdat ik behouden thuiskom. Weet u nog wat de profeet zei? Indien. Voorwaarde. Oh, indien. Hé, hey, koning. Indien jij inderdaad behouden terugkomt... nou, dan heeft Yahweh door mij niet gesproken... Voort zegt hij, hoor het gij volken, allemaal. Het gaat erom, wat heeft Yahweh gezegd? En wat is er door zijn profeten verkondigd? Hoor dat nou, allemaal. En leer je leven daarna in te richten, ook al vaar je een andere koers... zeg dan toch bij jezelf, ja het voelt wel lekker mijn koers, ik ga het toch anders doen. Het is een vreugde als je gaat beseffen in de wegen van Abi Yahweh te wandelen... Oké, okay, daarna trok de koning van Israël op met Jozefat, de koning van Juda, de koning van de twee stammen, tegen Ramoth in Gilead. Toen zei de koning van Israël tot Jozefat, dus dat is Achab, zegt tot Jozefat: Ik zal vermomd in de strijd gaan. Gut, nog wat toen, nog vermommen ook. Ik snap dat echt niet. Als je dan zegt, ik ben die sterke koning... dan ga je toch op je, op je kar staan, die vechtwagen. Hè, met je vol in ornaat, met je speren en je, je, je schutter ernaast. En dan ram je er toch op los. Maar deze stieke met zich ook nog... Hey, doe jij nou je goede vechtjas aan... en dan doe ik maar wel vermommen. en dan weten ze niet wie ik ben. Dus het is niet koosje met die aangap. Het is echt niet koosje met aangap. Ik zal vermomd in de strijd gaan... Houdt gij echter uw statie gewaard aan... En daarop vermomde de koning, dat is Agap van Israël zich en hij begaf zich in de strijd. In zijn vermomming. Heb je het zin om je te vermommen? Wie bepaalt de strijd eigenlijk? Als we de strijd is, heren strijden, wie overwint er dan? Ja, de heer die wint. Maar als we niet de strijd strijden die van Yahweh is, wie wint er dan? Ook Jawe. Want hij neemt een pijl van de tegenstander en die schiet hem gewoon in zijn wilde weg weg. En hij zit precies zo'n dus een klemmetje van zijn haina's toe. En hij raakt getroffen. Dat is verdrietig hè. Wij denken dan zo goed te zijn in deze koning. Precies hetzelfde. Die koning van Aram nu, hij had zijn wagenoverste gezegd. Hij had 32 van die karren. Hij had tegen die mannen gezegd, jullie zullen niet strijden tegen klein of groot. Maar alleen die koning van Israël moet je pakken. Wonderlijk hè? hij heeft 32 karren. Ik weet niet hoeveel aangrap er had, maar die 32 wagenmennes, die weten maar één ding. Waar is die aangrap, die gaan we pakken. Maar ja, die aangrap was natuurlijk niet te zien. Dus hoe die zo slim was om zich te vermommen, weet ik niet. Maar die Jozefat, die stond er met zijn mooie tuniek. En al die mannen denken, oh dat is dan, uh, dat is aangrap. Zodra die overste Jozefat zagen, riepen zij... Dit is zeker de koning van Israël. Ze keerden zich tegen hem tot de aanval. Maar Jozefat die roept luid. Ik ben Jozefat, ik ben Jozefat. Ik snap van dat hele verhaal niet hoor. Dat Agab samen met Jozefat optrekt tegen die Arameërs. Maar goed, dit gebeurt toch. En zoveel paarden en wagens hebben ze ook niet. Het is eigenlijk maar een klein slagveld dat er plaatsvindt. Maar het gaat toch. Ze willen die koning van Israël hebben. Zodra nou die wagenoversten zagen dat de koning van Israël het niet was, keerden ze zich van hem af. Dus ze strijden nog niet eens met Jozefat. Die moesten ze ook niet hebben. Ze moesten Agap hebben. Eén man, echter spant een boogbroeder en zuster, zonder een bepaald doel. Hij trof de koning van Israël, die Agap precies tussen zijn verbindingstukken van het panster. En dan zei hij tot zijn wagen, er wend de teugel, breng me uit het leger, want ik ben gewond. Hij bloed als een rund. De strijd werd die dag hevig. De koning bleef rechtop in zijn wagen staan. Hij wilde natuurlijk niet door zijn knieën zakken. Dus zei ik, ik blijf gewoon staan. Dan denken ze allemaal dat ik de leiding heb. Doch des avonds stierf hij en het bloed uit zijn wond vloeide in de wagenbak. Dus hij stond gewoon leeg te lopen terwijl hij zo heftig stond te staan. Maar een wezen het vloeide in het leven, vloeide uit hem. Toen men de wagen bij de vijven van Samaria afspoelde, dan komt hij weer, moet je goed opletten. Die vieze wagen van dat bloed. Die moet afgespoeld worden. Toen hij dat afspoelde, likten de honden zijn bloed, terwijl de hoeren zich wiesen naar het woord van Yahweh dat hij gesproken had. Ze hebben hem dus ten dode toegeraakt. Die kar die moet schoongemaakt worden en die gaat naar een plaats toe. Waar wordt die kar schoongemaakt? Waar wordt die afgespoeld? Waar likken die honden zijn bloed? Terwijl de hoeren zich stonden te wassen. Dat is aan de rivier een plaats waar de hoeren, de prostituees, ook stonden te wassen. Het was gewoon een bekende plaats. Daar staan de hoeren zich te wassen. Daar komt hij terecht. Naar het woord van Yahweh dat hij gesproken had. Agab ging bij zijn vaderen te rusten en zijn zoon Agasje werd koning in zijn plaats. Boom, over. Wordt verder geen aandacht meer aangegeven. Het ligt er toch maar waar je dood komt. Hoe je magentje gewassen worden. En welke buurt dat het is. Ik denk als er één weg afgaande is... is het agap tot in ellendigste toe. Ik zou voor die weg nooit kiezen als ik u was. Ik zou kiezen voor de weg die Abba Yahweh ons leert. Dan is het wel vervelend. Die Agassia, een zoon van hem... die heeft natuurlijk dezelfde streken als zijn vader. Het kan anders. Hè? Er kan ook uit een slechte vader een goede zoon komen. Dat hebben we ook in de koningen gezien. Maar er komen ook vaak zonen uit voort. Die maken het nog gekker dan hun vader. Die Agassia werd koning over Israël, de Samaria... in het zeventiende jaar van Jozefat, de koning van Juda... hij regeert daar twee jaar over Israël. Nou, die man die weet in navolging van zijn vader maar één ding te doen... hij deed wat kwaad... wat staat hier? Er staat dus niet was. Hij deed dus wat kwaad is. Wat toen kwaad is, is ook nu kwaad. Kwaad is kwaad. Vanaf de schepping tot aan vandaag toe. Want wat vader goed noemt is goed en wat vader kwaad noemt is kwaad. Dus wat toen kwaad was, is kwaad ook vandaag. Hij deed wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Het gaat erom dat ik het zo nadrukkelijk zeg, want ook vandaag is kwaad kwaad. En wij moeten ons bedenken dat we geen kwaad doen. En kwaad is dat wat God kwaad noemt. Hij wandelde in de weg van zijn vader, in de weg van zijn moeder... Izebel in de weg van Jerobiam. nou daar hebben we natuurlijk al een hele tijd over gepreekt, over die Jerobiam. En hij werd koning over de tien stammen. De tien stammen zijn ook het eerst in het land uitgejaagd naar Babel. Hij is in de weg gegaan van Jerobiam. en eigenlijk zouden wij kunnen zeggen, de weg van Jerobiam is dezelfde weg als het Christendom. Wij zouden zeggen, dat is de weg van de paus. Die heeft de zonde gesteld tegenover de Sabbat. Hij heeft de kinderdoop gesteld ten opzichte van de volwassenen doop. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen. Hij is Maria gaan aanbidden als de koningin des hemels. Nou, die man die moet wel zijn hoofd kwijtwezen... om dat nog tot op vandaag de dag te verkondigen. Maria is niet opgevaren naar de hemel, zoals het pausdom zegt. Nee, Maria is onder ons in het graf. En ze zal opgewekt komen bij de wederkomst van haar zoon. Rome is één grote pot nat... Als het gaat om leugen en bedrog. Rome is afgeweken van Torah. Maar Jerobeam doet hetzelfde met de tien stammen van Israël. De Torah gaat over bord En ze zetten een god neer in het noorden en een god in het zuiden. En ze zeggen Israël dat zijn jullie goden. Ze hadden gelijk weg moeten lopen. Zoals vele priesters weggegaan zijn. En die zijn naar Juda gegaan. Daarom worden wij ook gelinkt aan Juda. Het Joodse volk. Maar daar komt onze Heer en Meester Yeshua vandaan. Wij willen eigenlijk niks te doen hebben met die tien anderen die dus in de verwarring en in de verstrooiing leven. Met hun afgoden. Als je door Frankrijk rijdt, op elk heuveltje, en er zijn er heel wat heuveltjes in Frankrijk, en op elk heuveltje staat een kerkje, dan zie je alle afgodenaltaren zo om je heen staan. Overal een kerkje met een puntje, een kruisje, met alle respect. Maar overal wordt de hostie gecelebreerd. Het is allemaal pure afgoderij. Want dan staan ze te vertellen tot het horstetje. Wat natuurlijk niks is. Dat wordt ook nog het vlees van Yeshua. We leven zelf midden in de afgoderij. En toch zijn er christelijke kerken. Die samen willen met de Roomse kerken. Met de tussenvormen daarvan. Het is onmogelijk om een oekumene te voeren. Gaat helemaal niet. We zullen Torah voeren. In de weg van Jerobiam, De zoon van Nebat. Die Israël deed zondigen. Op dezelfde wijze is Rome wat het volk laat zondigen, door ze verkeerde wetten en verkeerde inzettingen te geven. Wat doet hij dan? Nou, hij diende de baal en boog zich voor hem neer. Hij krenkte Yahweh, Ik moet je horen. Hij krenkte Yahweh. Wie is Yahweh? Dat is de God van Israël. Hij krenkte Yahweh zoals zijn vaders dat gedaan hadden. Wilt u nog meer horen? Er komt de profeet Elisa. Hij roept een van de profeten... Dus Elisa roept een van de profeten... en zei tot hem... God je lendenen, neem deze oliekruik met u mee... en ga naar Ramoth en Gilead. Dus de profeet Elisa... haalt een van zijn jongens... die die les geeft... de leerling profeet... Ja, die haalt hij erbij... en zegt ik heb jou even een klusje te doen. Wanneer gij daar gekomen zei... zie dan uit naar Jehu... de zoon van Jozefat... de zoon van Nimsi. Ga bij hem binnen... Doe hem opstaan uit het midden van zijn wapenbroeders en breng hem in de binnenste kamer. Dus je gaat dat huis in of dat café waar ze ook mogen zitten. Hij zegt haal nou die, uh, die Jehu, neem hem mee zegt hij en gaat naar een apart kamertje. Neem dan de kruik met olie, giet ze uit over het hoofd en zegt zo spreekt de Heer. Zo spreekt Yahweh. Ik zal u tot koning over Israël. In al die ongerekkigheid, in die veiligheid van die tien stammen wat daar plaatsvindt, komt God door zijn profeet en die zegt, ga daar naartoe en ga die zalven. Hij zegt, open daarna de deur en vlucht zonder te draaien, is het niet wegwezen. Dus je neemt hem mee naar binnen toe, je zalft hem met olie, je bent de koning van Israël. En nog voordat die man wel kan zeggen, jij de deur heeft gauw naar buiten en wegwezen. Dat zalven, ja dat heet in de grondtaal het woord marsiach. Het is een werkwoord voor insmeren. Helemaal niet moeilijk. Uitstrijken, zalven. Dat is het woordje, ik zalf u tot koning of Israël. Mashiach, komt daar ook in overeenstemming mee, betekent gezalfd. Gezalfde, Messias, koning, hoge priester, waartoe die gezalfd is. Wonderlijk hè? Hebben wij ook trouwens een zalving? Hoe zit het eigenlijk? Wie van ons is er gezalfd? Zo, zo weinig maar zijn we niet allemaal gezalfd hebben we zijn geest ontvangen of hebben we zijn geest niet ontvangen echt waar, we hebben inzicht gekregen in het denken van vader en we hebben die geest ontvangen van vader en we zijn gaan doen zoals vader het zegt we zijn gaan dopen, we zijn gaan opstaan uit het graf wat gebeurt er daarna ontvang je de heilige geest, niet ervoor echt waar, je moet handelen zoals God het gezegd heeft en in die lijn zal hij je versterken door zijn geest hij zegt heel duidelijk, Messias, dat is gezalfd. Gezalde, Messias. hij is koning. Je kan ook gezalfd worden tot hoge priester. De zalving van God bepaalt de functie en de taak die je gaat uitvoeren. Nou, die jonge man, die jonge profeet, die gaat dus naar Ramoth in Gilead. Toen hij daar aankwam, zaten de legeroversten juist bij elkaar. En ze, hij zegt, ik heb een boodschap voor u overste, hebt hij tegen Jehu. Jehu zegt, voor wie van ons allen? Vraagteken... Nee, zegt hij, nee, nee, nee, hij antwoordt voor u, overste, voor u. Oké, okay. hij staat op, ging het huis binnen. Hij goot de olie over zijn hoofd en zei tot hem, zo spreekt wie? Yahweh, wie is Yahweh? Dat is de God van Israël. En wat zegt hij dan? Ik zalf u tot koning over het volk van Yahweh, over Israël. Hij voert een zalving uit in de naam van Abi Yahweh. En denkt erom wat Yahweh zegt, dat zegt hij. Als iemand onder de geest van Yahweh gezalfd is, dan gaat hij onder die geest van Yahweh. Dan gaat hij ook de woorden spreken van Yahweh. U kunt ook gezalfd zijn door Yahweh. Echt waar. Zij die tot geloof in Messias komen, behoren tot de gezalfde. Zijn we niet allemaal priesters geworden? Gij alle zijt priesters. Wij zijn een priestelijk koningschap, broeder en zuster. Gij zult het huis van uw heer Agap slaan, zegt hij. Opdat ik, dat is God... Het bloed van mijn knechten, de profeten, ja het bloed van alle knechten van Yahweh, aan die Izebel zal wreken. Echt vader, die heeft helemaal niks meer met die Izebel. Dat is een vrouw waar geen verandering meer in zichtbaar. Als er nog hoop is voor verandering, had hij dat gedaan. Het hele huis van Agab zal omkomen. Ik zal van Agab, al wat mannelijk is, uitroeien uit Israël van hoog tot laag. Laten we nou de weg van de Heer volgen? Dan weten we zelfs dat hij de leermeester van onze kinderen zal zijn. Hij zegt: Want ik zal je kinderen onderwijzen. Dus ook al sterven wij en we hebben nog geen zicht op onze kinderen, als we in getrouwheid hebben gewandeld, dan zal zelfs na onze dood onze vader wegen zoeken voor je kinderen, zodat ze niet ongewaarschuwd hun leven verder weg kunnen doen. Er komen altijd weer mensen of engelen of boodschappers. Want dat zijn natuurlijk dezelfde. Hè? Engelen, boodschappers. Die komen op hun weg. Om ze ook weer die boodschap te brengen. Dus waar jij niet naartoe gekomen bent in je leven. Daar komt de Heer aan toe. Zelfs als dat je weg bent. Ik zal van Agab al wat mannelijk is uitroeien. Want hier komt geen zegen meer van. Agap intens goddeloos. Isabel intens goddeloos. Ik. Zal met het huis van Agab evenzo handelen als met dat van Jerobiam En dat van Baza. En Izebel zullen de honden verslinden op de akker van Yisrael. Op de akker van Yisrael. Yisrael betekent God zaait. Heb je er ooit over nagedacht? Wie wordt er op die akker gezaaid? Het hoofd, de handen en de voeten van Izebel. Hij zaait. Izebel zullen de honden verslinden... op de akker te Jezreel... en niemand zal haar begraven. Toen opent hij de deur... en hij vlucht weg. Hij deed precies wat de profeet gezegd had... tegen die jonge man Gods. Nou, als je zo'n boodschap kon brengen... dat is heftig. Het is wonderlijk als God zijn profeten stuurt... er staat er bijvoorbeeld in 2 Kronieken 20... vers 20b... Geloof nou in Yahweh uw God... en gij zult... ...bevestigd worden. gelooft in zijn profeten... ...en gij zult... ...voorspoedig zijn. Vind je dat geen bemoediging voor jezelf? Kies ervoor om naar de woorden van profeten te luisteren. We hebben een Bijbel vol profeten... ...waarin we de omstandigheden kunnen zien... ...hoe Israël leefde... ...en waaronder een profeet kwam om te spreken. Als we de boodschap verstaan... ...kunnen we dezelfde situaties in onze maatschappij zoeken... ...en we kunnen ook tegen mensen zeggen... ...maar zo spreekt de Heer tegen zijn volk. Zo kunnen we elkaar in liefde corrigeren. Begrijpt u het? Geloof nou in Yahweh, uw God. Je zal bevestigd worden, vastgezet worden. Geloof in zijn profeten en dan zal je voorspoedig zijn. Rijk wezen wil niet zeggen dat je voorspoedig bent. Want vele goddelozen zijn hartstikke rijk. Ja toch? Daarna komt die Jehu en die Jehu is een mannetje hoor. Echt waar. Hij heeft wel een korte naam, maar het is een mannetje hoor. Het is echt een bijzondere man. Die Jehu die komt naar buiten bij de dienaren van zijn heer. En een van hun zegt tot hem. Is alles wel, Jehu? Waarom is deze waanzinnige tot u gekomen? Het niet over de profeet. Waarom is die waanzinnige tot jou gekomen? Het niet over de profeet. Lekkere houding is het niet. En hij antwoordde hun... Gij kent immers de man en ze gepraat. Ach, je kent toch die man en ze gepraat. Maar ze waren er niet klaar mee. Want ook die mannen wisten wel, als er een profeet zo naar je toe komt... om je een boodschap te brengen, dat ze zeggen, joh, wat heeft die profeet gezegd? Ze willen wel weten wat die waanzinnige zegt. Ze weten echt dat het bijzonder is. Maar hun taalgebruik verraadt wel hoe ze denken... Gij kent immers de man in zijn gepraat, zegt de Jehu. En dan roepen ze luid: leugens, leugens, leugens. Want eigenlijk wil Jehu niet eens vertellen wat er gezegd is. Maar ze beginnen te roepen, leugens, leugens, leugens. Deel het ons toch mee. Toen zegt hij, zo en zo heeft hij tot mij gesproken. Aldus spreekt Yahweh, ik zalf u tot koning over Israël. Dus zij kregen te horen dat hij door de profeet gezalfd was als koning over Israël. En dat heeft ineens een complete omzwaai van denken te maken. Daarop nam ieder haastig zijn kleed, spreidde het voor de voeten op de treden van de trap. Ze bliezen op de hoorn en ze roepen, Jehu, hij is koning. Dus die boodschap begrepen ze wel. Het feit dat hij gezalfd werd door de profeet tot koning gezalfd werd, had wel zo'n dermate indruk... dat heel de gezag, wat bij een koning hoort, direct op die Jehu lag. Hij was een gezalfde van de Allerhoogste. En het wonderlijk is, zo vreemd als die mannetjes misschien kunnen roepen... en over die waanzinnige profeet kunnen spreken... op hetzelfde moment aanvaarden ze hem als koning. En ze gaan naar hem luisteren. En ze gaan handelend optreden. Jehu die kwam nou te Israël toen Izebel dit vernomen had... Dus ze gaan met elkaar op. Ze trekken naar die Izebel toe. Want er moest natuurlijk wel wat gebeuren. Weet u hoeveel zonen die aagap had? Hoeveel zegt u? Zo, dat is geen klein mannetje dan. Ik was wel blij met twee zonen en vijf dochters. Hij heeft zeventig zonen. Laat staan wat hij nog aan dochters heeft. Ja, die man is behoorlijk vruchtbaar geweest. Of dat nou zo kosher is, dat weet ik allemaal niet. Nou, die Jehu die komt te Israël. En toen Izebel dit vernomen had gaat ze zich optutten. Kijk, beschilderde zij haar ogen met zwart. Versierde haar hoofd en ze kijkt uit het venster. He? Zo. En Jehu, die komt aan met zijn paard. En die kijkt natuurlijk naar boven toe. Dan denk ik, oh, dat is Israël. wel. Ze beschildert haar ogen zwart, versiert haar hoofd. Ze keek uit het venster. En toen Jehu de poort binnenkwam, riep zij... Hé, hey, is het wel met Simri? Oh, Simri, wie is dat nou toch ja. Dat is de familienaam. Simri is de vader van Jehu. Dus eigenlijk heet hij Jehu Simri. Is het wel met jou, Simri? De moordenaar van zijn heer. Hij hief zijn gelaat op naar het venster en zei, wie is op mijn hand? Wie? Want er zijn nog twee, drie hovelingen die achter haar ook uit het raampje kijken, zegt hij ja? En hij zegt: Wie is er op mijn hand? Je kent het verhaal, hè? Toen gebood hij: Werp haar naar beneden. Het was maar één kontje. Hop. Onvoorstelbaar dat iets zo gaat. Vindt u ook niet? Want er gebeurt echt wat, hoor. Hij hoeft geen leger op de been te brengen. Wat hier gebeurt is heel heftig. Hij gebood: Werp haar naar beneden. En ze wierpen haar naar beneden, zodat haar bloed rondspartte tegen de muur, tegen de paarden. En hij vertrapte haar. Hij rost overheen, vooruit en achteruit, met zijn knol. Er was totaal geen respect meer voor deze goddeloze, ingoddeloze vrouw. Een dochter van de koning van Tyrus. Hij ging naar binnen, hij eet en hij drinkt. En daarna zegt hij, zie toch eens even om naar die vervloekte en gaat te begraven. Want uiteindelijk is ze een dochter van de koning. Laten we het netjes houden met die vrouw. Ze gaan heen om haar te begraven, maar ze vonden niets dan haar schedel, haar voeten en de handpalmen was opgevreten door de honden. En het was al geprofiteerd door de profeet. De profeet had het al gezegd. Ze had kunnen weten wat er zou overkomen. Al had ze nog zo'n grote waffel. En ze kon manipuleren zodat ze groot was. Maar God heeft gezegd hoe ze ten dood zou brengen. Toen zij terugkwamen en hem dat berichtte, zeide hij Oké, okay, dit is het woord dat Yahweh gesproken heeft door zijn knecht de profeet, de Tisbiet Elia, op de akker te Jezreel zullen de honden het vlees van Izebel verslinden. Zo simpel was het gezegd. Daarom moet je het woord van de profeet nemen zoals het is. Als de profeet dit heeft gezegd... hoef je alleen maar te gaan wachten wanneer het gebeurt. Zo schaadt het met profeten van de Allerhoogste. Het lijk van Izebel zal op de akker die Jeruziëel zijn... als mest op het veld. stront, Zodat men niet kan zeggen, dit is Izebel... Niemand kan meer zeggen, hier ligt die Of daar ligt die Nee, ze is opgevreten door de honden. Niemand kan zeggen: dit is Ezeebel. Zij wordt voorkomen uitgewist. We lezen wel over Jezebel, maar hoe God er eind aan maakt. Aan het leven van een vrouw die leeft als Izeel. Dus uh, laat je nooit misleiden om te gaan denken als Izeebel. Tot je plannetjes kan bedenken. Om mensen te manipuleren. Tegen Pietje A zeggen, zodat hij tegen C dat en dat zegt, zodat bij Pietje om de hoek een woord binnenkomt, zodat hij gaat doen wat jij wil. Dat is manipuleren. Dat is met een omweg, terwijl je niet zelf naar die broer of zussen toe gaat, met jou wil ik even praten. Is maar één vorm: in manipulatie zijn er vele dingen zodat men niet kan zeggen, dit is Izebel. Nee, iedereen weet dus nu, tot ze als mest, als trond op de akker is. Zo vergaat dat. Ik wil één tekst ermee afsluiten. Het is natuurlijk altijd goed om na te denken wat er in de, in de Torah staat. Deuteronomium 28 gaat over de zegen en over de vloek. En het gedeelte uit de vloek staat het volgende. Hij zegt, Yahweh zal u verslagen aan uw vijanden overleveren. Langs een enkele weg zult gij tegen je vijand optrekken, Israël, maar langs zeven wegen voor hen vluchten, Israël, zodat gij tot een schrikbeeld zult wezen voor alle koninkrijken der aarde. Dat Israël wat in goddeloosheid is gaan leven, Torah overboord gode, de afgode in Noord- en Zuid-Israël heeft neergezet, waren de eerste die door Babel werden uitgevoerd en in de verstrooiing zijn gegaan. Hij zegt, uw lijken zullen tot voedsel dienen voor al het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde, zonder dat iemand die opschrikt. Nou, dit is uh, overkomen aan Izebel, maar het zal alle overkomen die uh, willens en wetens de geboden van Abba vertreedt. Het is onmogelijk dat wij gemeenschap zullen hebben met mensen die dus in afgoderij wandelen. Ik hoef ze allemaal niet op te noemen, laten we ons blijven richten op Torah. En daarna leven. Ik hoop dat we met elkaar die vreugde zullen ervaren. Elke dag opnieuw. En dat we ook elke sabbat weer samen mogen zijn met elkaar. En elkaar weer shabbat shalom kunnen wensen. Omdat het zo fijn is om op sabbat bij elkaar te zijn. Amen. Prijs de Heer. Ik wens je verder een fijne sabbat.